Goedenavond, ik ben Kasper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse stad Odessa 6000 ton graan verwoest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland doelbewust de graanvoorraden aanvalt. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt dat Odessa al lange tijd geen belangrijk doel meer, doelwit meer was. De oorlog leek daar echt heel ver weg. Zoals overal in het land klonk, iedere dag wel het luchtalarm. Maar er waren maar heel van toe aanvallen op de stad. En nu twee nachten achter elkaar. Met de aanvallen vielen ook negen gewonden. Rusland valt niet alleen met raketten en drones aan, maar dreigt ook. Het Russische ministerie van Defensie kondigde vanmiddag ook nog eens aan... dat het ieder schip dat naar Odessa vaart vanaf nu zal beschouwen als een schip dat militair... ...materieel kan vervoeren, met andere woorden... ...een waarschuwing dat ze zullen schieten. De handel van Oekraïns graan ligt nu volledig stil... ...terwijl in Oekraïne nu juist veel graan wordt geoogst. De Duitse politie heeft iemand opgepakt... ...vanwege twee steek- en schietincidenten... ...in het Groningse Winschoten begin deze maand. Een man van 58 uit die stad werd gearresteerd... ...op het vliegveld van Düsseldorf. De Britse premier Sunak heeft excuses aangeboden... ...aan veteranen uit de LHBTI-gemeenschap... Tussen 1967 en 2000 mochten homo's en lesbiennes officieel niet het Britse leger in. Wie als militair uitkwam voor zijn gehaardheid kreeg te maken met discriminatie en seksueel geweld. Een aantal veteranen zou medailles of het recht op pensioen zijn kwijtgeraakt. Premier Sonek noemde, noemde dat beleid een verschrikkelijke mislukking. In Arnhem is vanochtend de eerste K-pop winkel van Nederland geopend. Dan kan je muziek en merchandise van je favoriete Koreaanse bands kopen en natuurlijk andere liefhebbers ontmoeten. K-pop heeft veel betekend voor het leven van deze fan. Bijna al mijn vrienden onderhand heb ik leren kennen doordat ik K-pop leuk vind. En eerder was ik meer een muurbloempje en nu ben ik echt gewoon veel opener en enthousiaster. Ga ik veel, veel, meer, veel, veel liever dingen doen met mensen. En ja, dus het heeft me zeker wel op een goede wijze veranderd. Zo'n K-pop winkel lijkt een gat in de markt. Meteen bij de opening stonden er al tientallen mensen te wachten om naar binnen te kunnen.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 Toen zei ik onmiddellijk tegen mijn partner Toet. Ik zei nee, dat gaan wij niet vertalen. Dit is een kans. Dit is een kans om een pop encyclopedie te maken. Oh, natuurlijk ja. ja. Want dat zo'n pop ABC, dat is uh, beneden onze stand. Dat is te eenvoudig. Wij kunnen dat verder beter. Ja, ja. Dan nodigt man maar uit voor een lunch. En dan ja. gaan we met een en et cetera. Dus we hebben hem uitgenomen voor een lunch. En uh, ja, mijn, mijn verhaaltje kwam er eigenlijk op neer.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 die uitgavenrechten. Zo is die hitkrant tot stand 7172 71, 72, Aloha. Ja. 72, 82, muziekrant Oor. Ja. Toen ben ik bij, uh, door Lex Harning bij Veronica gevraagd. Oh, ja. Maar ik ben in de jaren 80 eerst een column gaan uh, uitspreken voor het uh, radioprogramma Countdown Café. Ja. En, oh, daarna, yeah. ja, en ja. daarna ben oh, ja. ik... Uh, uh, een serie uh, uh, ja, van, die, van die pop bio's gaan maken. Een uh, okay, yeah. serie story of een stuk of twee. Yeah, een yeah. story van ABBA, Beatles, Bruce Springsteen, oh BZN, The Cats. En, uh, dat was leuk om te doen. Yeah, en, ik ben yeah. tussen 86 en 88 een aantal keren naar, naar de Sovjet-Unie geweest om, en dat heeft geresulteerd in een documentaire, tweedelige televisiedocumentaire over de geschiedenis van de rock roll in de Sovjet-Unie, oh, okay. <laughs> en, en, en, en daarna hebben we met Frans Bomet dus die zesdelige serie Shake, Red het dan een rol ja? gemaakt over de ja. geschiedenis van de popmuziek in Nederland. Nu volgens Constant Meijers een ander belangrijk Nederrocknummer, Golden Earring, het Reden uit Redenland, 1973.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 Ik ben in de jaren 80 maar ook nog intensief gaan bezighouden met uh, de ontwikkeling van de, de, de televisie. En de radio, veel programma's over gemaakt. Grote verwarring over uh, nieuwe ontwikkelingen in de televisie, met internet en boodschappen doen ja. via televisie. Dat stond toen allemaal in de kinderschoenen. Ik heb jarenlang een column geschreven daarover. Hmm. Daar heb ik me ook enorm in uh, ingewerkt, in de ontwikkeling van de satelliettelevisie, welke gevolgen dat allemaal had. Dat ja. heeft ook wel met popmuziek te maken, omdat dat natuurlijk materiaal was wat.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 Met name van overheidswegen met het inpassen van die nieuwe ontwikkelingen. Mm -hmm. En uh, daar bedoel ik mee dat uh, Nederland heeft te lang vastgehouden aan een uh, uh, advertentievrije publieke omroep. Oh, okay. ja, ja. Uh, waardoor uh, Nederland niet bereid was om commerciële initiatieven van uh, Veronica met Veronique en van Joop van der Ende met TV10... Ja.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 Weet je, en dan zag ik, oeh, dat is pas nummer 18. Dat is pas om tien voor negen. Dan weet ik niet, school, Maar ik wilde toch dat liedje horen. Want je, had niet, je kon niet opnemen, je waren geen nee, computer. Nee, nee, op. Nee, nee, nee. Dus dan bleef ik. En meteen als het liedje afgelopen is, ik naar school. <laughs> om dan ook te proberen op tijd. Want ik ja, moest dat liedje horen. Ja, ja. En ook heb ik een herinnering aan de, aan de, aan de, aan de Welpen. De padvinderij. Ja? Oh, ja. Uh, toen had ik inmiddels uh, de Everly Brothers gehoord. Dat behoort tot mijn vroegste... Uh,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 ...heeft het zich verder meer of meer ontwikkeld. Ja. Kijk, achteraf... Maar het zegt ook een beetje van, van huis uit. Maar nee, ouders uit. nou van ja, ik moet ja zeggen. Ik nee. zeg wel nee, ik moet toch ja zeggen. Kijk, mijn ouders hadden natuurlijk een andere muzikale smaak. Die was wat lichter. Als ik op de radio klassieke muziek opzette... ...dan uh, zei mijn moeder... ...jonge, moet dat nou...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 koffer Met platen tevoorschijn te halen en plaatjes te gaan draaien. Oh, wat leuk. Ja. <tost> ja. Ja. En jij zegt nu heel spontaan: Oh, wat leuk, maar ja. wij kinderen vonden dat helemaal niet zo leuk. Nee? En dacht we dachten: God, dan komt hij weer met die platenkoffer. <tok> <tok> en uh, en, en, en maar mijn, mijn vader, die, die, die draaide die plaatjes niet, ...ja, hij draaide ze wel voor zijn eigen plezier, maar zijn eigen plezier bestond eruit om het als het ware als een soort DJ te presenteren ja. aan de mensen die in je omgeving waren. <tok> En jullie kennen natuurlijk vanuit recentere tijd het fenomeen luchtgitaar. Ja. Mijn vader speelde luchttrompet dus zodra er dan eh, Armstrong of Gonella aan een trompetsolo begon, begon mijn vader ook nou dat vonden wij dus echt puur belachelijk, dus we houden hem maar eerst mee op met die gekkigheid dus, dus ik heb in die jaren ook zeg maar, die muziekliefde van mijn vader niet overgenomen nee. <laughs> dus ja, er was natuurlijk wel muziek in huis, maar inderdaad ja, deze muziek ja. maar mijn vader ging op een goed moment ook als een hele beroemde platenwinkel in Hilversum van Gerde. En die zat ook in een combo bij de Omroep. Daar kocht hij zijn plaatje. Maar ik heb ook nog wel uh, 78 toeren platen. Ik denk van de Blue Diamonds. Dat begon, ja. is nog begonnen op 78 toeren platen. Ja. Dus dat kocht hij dan ook wel. Of Brandend Zand he, van Anneke ja, Greugel. Ja. heeft hij ja. volgens mij ook wel oh, gekocht. Nou, ja. Ja. ja ja twee van de smaak. Ja, maar, maar uh, uh, hoe heet dat ding van Gershwin?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 ja en ik had zelf dan van de muziek veel mee vanuit dat zingen op het kerkkoor, want je zong en je zat toen al op het kerk op het koor. ja dat zat dat ik al laag school middelbare school ja. nee nee nee op de lagere school oh, ja. nee sopranen hè zegt... oh ja ja sopranen en ja. altijd dat waren de kinderen ja ja ja dat waren kinderen en werd je naar de ochtendschool kwart voor twaalf door de dirigent opgewacht bij de school en leerde je dan ook muziek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 Uh, uh, anderen leggen het bij de Tielman Brothers. Ja. Want die nemen een single op, ik geloof in 1957 of 56. Okay. En dat wordt dan beschouwd als de eerste Nederlandse rock'n'roll plaat. Maar dat was een plaat in een oplage van 300. <laughs> gemaakt en geperst in België ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling daar. Ja. Dus die plaat is hier toen nooit doorgedrongen en ook nee. niet echt een hit geworden. Dat dus... was we wel een uh, heel erg uh, aanband Dat was televisie op wat in 60 gedaan. Hebben. Ja, ja, ja. Show. Ja, dat was, nee, dit was een echte showband. Nederlands. Dit was een echte showband. De Tillman Brothers? Ja, dat ja? Was een top showband, ja. daarom zijn ze ja. ook in Duitsland gegaan. Ja. Ja, nee. Met die gitaar op zijn rug, ja. inderdaad. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nee, het was een showband. Maar je was eigenlijk... Moet ik even twee dingen goed in de gaten? Dat ik Eerst even afmaken, die, die, die Tillman Brothers. Ja. In de begintijd van de pop in Nederland...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 En uh, het was daar gebruikelijk om een gitaar of een ukulele in de familie te hebben. En dat werd ook door vaders wel gespeeld. Ja. Dus als je oude foto's, uh, ja. natuurlijk zijn dat oude foto's, uit de jaren bekijkt van uh, mensen uit Indonesië die van de loopplank van een uh, uh, boot lopen. Dan zie je hier daar mensen dus met, een, uh, met een gitaar of een ukulele lopen. En dat, dat heeft zich hier geconsumeerd. Dus die vormen wel een belangrijke uh, humuslaag uh, uh, voor die ontwikkeling van, de, van die popmuziek. Ja.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 ik weet nog in Amsterdam had ja, je ja, ja. aan het Leidseplein die befaamde club Extase ja, ja. met dat slogan breng uw vrouw in extase ja ja ja ja, ja. ja. maar goed ja, ja. Uh, ik heb uh, Patricia Pay nog in een nachtclub in Eindhoven ja en, ja ja, de, ja de woningzinnig ja. heel op, belangrijk op, voor de, de ontwikkeling was, van de van de teenage muziek maar, in maar, Nederland nee, je bent niet hip je bent niet knap ja ja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 Heel veel Italia, Italiaanse liedjes zijn in vertaling popliedjes geworden in het Engels. Een Hele interessante. Dus in het begin... Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Nog nog. En met Humperdinck en al die, die ook die, die bellen dat Belcanto is dus heel sterk geënt op de Italiaanse uh, zangcultuur. Dus dus show maken dat was eigenlijk al gegeven en dansen was al gegeven. Dus heel belangrijk geweest voor die ontwikkeling. Er is dus een Nederlandse gitarist naar Italië gegaan. Gitarist. Wie is dat? Van Hoed. Ja, Van Hoed, ja. ja. Van Houten of iets. Ja, Peter van Houten. Ja, John Woodhouse is ook een maar weet je, die John uh, Van Houten of iets. Ja, of ja. zo. Maar goed, ja, dus, dus daar zit wel een ontwikkeling in. Ja, ja, ja, ja. Er zit ook een ontwikkeling ja, is ook interessant in. Hier. Wat is ook ja. belangrijk. Van live muziek naar recorded muziek. Dat ja, is een hele ja. wezenlijke overgang. Want in de, in de periode van de live muziek.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 Waarom oh, amateurs, sorry? Omdat het uh, Om, zijn jonge ja. mensen die willen zingen. En die hoefden dat geen opleiding gaan. te hebben. Ja, ja. En, en er was een nieuwe markt waardoor deze okay. mensen, die jonge mensen aanspraken. Maar wie daar precies achter speelde was toch niet zo van ja. belang. Ja. Dus als je naar een willekeurig filmpje kijkt van Little Richard. Ja. Met die zes zwarte uh, jongens die daar staan te zwingen als gekken. Ja. Dan, dan, dan is dat onvergelijkbaar goed. Omdat die jongens, die hebben nog. Kijk, met de beatmuziek, daarom heet het ook beatmuziek. <lacht> Ik heb wel eens geschreven. De beatmuziek heeft de muziek stuk geslagen naar twee en vier. Ja. En daarvoor, vanuit de jazz, had je ook nog de zestiende tel, de tussentel. Waardoor die swing ontstond. Begrijp je? Maar daar moest je gescholden voor zijn. Dus er is ook een ontwikkeling te zien oh. geweest in de vorige ja. eeuw. Van beroepsmuzikanten Maar amateurmuzikanten. En de. En de, en de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 I'm in yeah. the. Ja. Ik denk nee, maar uh, dat is ook nog een interessant ja, fenomeen. Dat meteen, nee, maar ze Nou, wel, laat ik zeggen McCartney. Ze dat staat de ook de in het boekje de de nog. Ja. Ja. Zei, dat laatste hoofdstuk over de Beatles. uitgeven zij wil dat erin, evenzeer wil erin. En dat is zo interessant. Ja. Uh, dat, dat, dat die jongens in Liverpool de bus namen, als ze in een ja. ander deel van de stad iemand wist dat ja. iemand een akkoord kende wat zij nog niet ja, kenden ja, ja. dan gingen ze een akkoord ja. ophalen ja dat vind ik dus fantastisch zo'n ja. verhaal, ja. en wat ik ook heel fijn vind, dat het zie je later ook in de arrangementen van Beatles wel terug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 Ja. Ja, dat ja. ja, nou, dat was natuurlijk al een teenager uh, ontwikkeling. Er uh, was een teenager ontwikkeling vanuit Londen mm -hmm, uh, yeah. met uh, Tommy Steele, yeah, uh, comes, uh, yeah. uh, met uh, uh, Queen for Tonight, uh, Shapiro, uh, Helen van Shapiro van uh, uh, en nog een aantal van die teenager artiesten, die kwamen mm -hmm. allemaal vanuit Londen. Maar die mm -hmm. hele Beatle-beweging is begonnen in Liverpool. Waarom Liverpool?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 Oh. En die dus met zijn schip in... Uh, het zijn New York, New ja. Orleans... Ja. San Francisco kwam. Ja. En daar namen ze zwarte singeltjes mee. Ja, nou, die zijn met zwarte muziek. Singles ja. zijn ja. zwart. Ja. Ja. Nou, zo kwam, zo ja. reisde dus de zwarte muziek... Ja. Die reisde via die jongens op ja. boten... Ja. Ja. Van Amerika naar Engeland...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 ja zeg maar whitewashing noem je dat dan tegenwoordig ja, ja, ja. toe-eigeningen wat nu ja. heel problematisch is ja, ja, ja. maar goed, daar uh, ja, ja, ja. gaan we maar nu niet op in nee, nee, maar goed, nee, nee, nee. maar via deze groepen en die muziekkeuze kwam je ook terug ja. bij de bron de zwarte muziek, ja. dus ja. wij hebben die zwarte muziek bij ons onder de aandacht gebracht ja. Ja, ja, ja, ja. ik weet dat dat mijn zo, beetje bandje... zoals het in Nederland en uh, ja. het klein ja, in, ja, ja. in Eindhoven, ja, Eindhoven ja. Ja, dat ja. Uh, die Amerikaanse militairen daar, daar precies, daarom dat daar ja, al die zwarte muziek mee uh,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 Ja, de Butterflies. Uit Amersfoort. Twee van die teenager jongens, dus met van die strikjes op hun uh, overhand. Willem wordt wakker is dus een fantastisch lied. Ja. Gezongen door de Everly Brothers over een klein drama. Dat is een, zijn een jongere meisje die gaan met een auto naar een drive-in-bioscoop, vallen in slaap worden. S'nachts om drie uur wakker, raken in paniek en zeggen: God, wat zal je moeder zeggen? Wat, wat zal mijn nou vader zeggen? zeggen. What will say your ja. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> When they say, oh la la, wake up a little Susie. Maar oh, dat wordt in het Nederlands vertaald. Nou, Willem wordt wakker. Dat wordt van een teenager thema een vervassende verhaaltje gemaakt. Ik heb uh, in die serie Shake, Red, and Roll, hebben ook uh, André van der Lauw gesproken. Uh, over uh, de paasheuvel, de socialistische jongeren die daar dan om de uh, mijboom dansten.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 Het was de bange stem van de vrouw van onze linker Toen Willem wordt wakker Toen Willem wordt wakker Wat is dat voor een vreemd geluid Willem, kom je nog uit Kog een stomme de gang. Ik ben zo vreselijk bang Toen Willem wordt wakker Toen Willem wordt wakker